Met het NOS de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgt er volgend jaar 25 miljoen euro bij. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Van het geld moeten onder meer extra inspecteurs worden betaald. Afgelopen zomer was er veel kritiek op de NVWA na de crisis met het bestrijdingsmiddel Fipronil in Eieren. De dienst zou te laat in actie zijn gekomen en zich te bureaucratisch hebben opgesteld. Volkswagen wil in 2030 alle modellen als elektrische auto beschikbaar hebben. De autofabrikant investeert daarvoor 20 miljard euro... plus nog eens 50 miljard in de ontwikkeling van betere accu's. Vandaag maakte Mercedes-Benz bekend dat ze voor 2022... voor ieder model een elektrische variant wil hebben. En eerder kondigde Volvo en Jaguar Land Rover aan... dat ze alleen nog maar elektrische en hybride auto's willen verkopen. De burgemeester van de Belgische stad Moeskroen is doodgevonden op de begraafplaats tegenover zijn woning. Belgische media schrijven dat de 71-jarige Gadin bij het sluiten van het kerkhof is neergestoken. Hij opende en sloot de begraafplaats iedere dag. Er zou een verdachte zijn opgepakt, maar dat is niet bevestigd. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk zijn op Sint Maarten. Dat zwaar is getroffen door de orkaan Irma. Ze bezoeken onder meer een ziekenhuis en maken een rondrit om de verwoestingen te bekijken. Morgen vliegen de koning en Plasterk naar Saba en Sint Eustatius. Vrijdag is de nationale actiedag voor de slachtoffers van orkaan Irma. Onder het motto Nederland helpt Sint Maarten... maken publieke en commerciële omroepen speciale programma's... met als doel om geld in te zamelen voor de noodhulp van het Rode Kruis. En dichter Hans ten tijen heeft de Constantijn Huigersprijs 2017 gewonnen. Dat is bekendgemaakt in het Radio 1-programma Kunststof. De jury roemt ten Tijen om zijn uniek poëtisch oeuvre. Hij krijgt de prijs uitgereikt op 21 januari op het Schrijversfeest in Den Haag. Het weer, flinke buien trekken over met soms onweer en een stevige zuidwestenwind. Vannacht opklaringen en minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon en vooral ochtends nog een enkele bui. De wind neemt iets af en het wordt een graad of 16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 your dress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 To get smarter Don't need to dinner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 Promise myself There for me, child, And when the lights go out and the morning come, you still be there, still be there for me, child, when the beat drops out. Life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it. I didn't mean to fall in. like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 What's uh -huh. che She's little diamond to